De Brekers, of de dagelijkse beslommeringen van een wonderlijke familie. Beschreven door Peter Reumer. Vandaag, Tegelslichten. Nou, het weer wordt vandaag net zo druilerig als het hele jaar al is. We oh. wordt er goed zagrijnig van hoor. Nou, vrouwelijk is anders. Nou, Harry. Wat? Harry is vrolijk. Hij is onder andere enige die alle dagen uitgebreid vrolijk loopt te wezen. Dat kan nooit meer lang duren. Nou, zolang hij in Joop gelooft, houd hij dit wel vol. Nee, nee, hij is niet geboren voor de vrolijkheid. Nee, dat is een probleem dan juist. Sinds hij Joop kent, voelt hij zich herboren. Die oplichter blijft hem, vertellen dat hij fantastisch is. Nou, het staat toch nog niet vast dat die Joop een oplichter is? Ach, tuurlijk. Als Harry daar niet snel achter komt, is hij nog niet jarig. Dat... Ey, wacht eens even, dat doet me aan iets denken. Zitten wij nou in uh, februari? Hoezo? Hoezo? Hoezo? Hoez? Geef mij die kant. Nooit een antwoord op een vraag. Nee, eerst hoezo. Zeg dan gewoon dat je het niet weet. Ja hoor, zie je wel, februari. Het is helemaal tot februari. Dus je wist het wel. Hoezo? Hoe? laat maar. Wat is mijn kraken, februari. Daar ben ik, daar ben ik weer eens jarig. Eens even kijken. Huh? Ja, wacht even.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 68? Ja. Ben jij wel goed bij, je, bij die krakenbol van je? 69. 17. Huh? Ik was vrijdag, 17. Nou geloof ik toch dat, dat ik het even niet meer volg, hoor. <laughs> Laatste nou, pa, je zou misschien, als je niet zo goed kijkt... ...vanuit heel uit de verte kunnen zeggen dat het lijkt alsof je nog geen 68 bent, maar... 7, <laughs> ...17. Nou, dat is, had ik je vader kunnen wezen. Ik ben geboren in 1916. K op...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 Nergens heeft ze eigenlijk wel gelijk. Ja, want dat zouden ze op sociale zaken niet moeten weten. Wette. De... Oh, ik, ik zie die koppel in de krant. Oude man, tussen haakjes. 17 ja. jaar, lichte AOW. Oh. Ja. De, de bejaarde Efte Bte A... ...vastgezet in een jeugdgevangenis. De, nee, ja, ja, nee, nee, nee. Kijk, kijk, voor hun voor jullie ben ik 68, maar voor mezelf word ik 70. Ja, ja. oh, oh, dan vind ik een leuke cadeau. Een crossfiets. Ja, of een paar rollerskates. Ja, een abonnement om de hokkiet. Ah, zeg, ga er een beetje lollig over doen. Als jullie me deze dus toch per se iets willen geven, dan uh, geef me dan kleurentelevisie. Ah, oh, kleurentelevisie. Oh, is het alles? Oh. Ja, nee, het hoeft niet altijd zo groot te zijn. Het gaat om het gebaar, in het leven. En ik vier het hier, vind ik gezelliger. Ja, en goedkoper ook, hè? Ja, dat eigenlijk ook wel, op de eerste plaats. En er geen drukte van maken. Gewoon, heel rustig. Veel hapjes, drankjes, bescheiden. Zoals u zelf bent. Ja, zegt het, maat. Ja, zegt het. Hè. Huh? Harry? Harry. Eindelijk. Harry. Eindelijk, gered. Harry. Wat ziet hij eruit? aan? Harry. Heb je een jung gesneden bij het scheren? Hey. Is dit hey. al met bloed? Je hebt niet lekker matten. Nee. Hey. Ik ben in elkaar geslagen. Oh, erbij. wat vreselijk! Oh, Volg wat je erg. He? Nee, nee, hmm. niet vreselijk, Trees. Niet echt. Hmm. De eerste christenen werden ook achtervolgd. Waar heb je het over, Peek? Nee, ik heb het over het Joopgenootschap, oude broeder. Wij zijn een Joop. En dat kunnen ze niet hebben. Je daar afgeslagen, je doet niet in elkaar. Nee, nee. waarom niet? Ik geef ze geen ongelijk? Nee, niet alleen daarom. Maar wij verkopen momenteel nu tegelen deur aan deur.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 Hij heeft mijn leven opgelicht. En dit alleen je leven? De halve buurt hier. Heb je nou niks geleerd van die valse schilderijen die jullie voor hem moesten verkopen? Ja, die kwamen van Huip. Joop kon niet weten dat ze vals maar het waren. Dat wist niet wel. Maar de enige die daar nou al een beetje voor in vooruit zit, is Huip. Omdat die Joop hem me laten zakken. Ja, met die Huip hoef je geen medelijden te hebben, zeg. Kom, die moet per maand bezig zijn waar ik in de bak zit, anders krijg hij last van ontwinningsverschijnselen. Ik geloof in Joop en Joop gelooft in mij. Ja, maar je laat die tegels nou toch leggen, hè, Harry? Want straks ga je nog eens op pak slaan. Nee, nee.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 O, slaan, alloہ, slag om slag heeft Niemand is geknakt. Oh, oh, oh. Joop Tempel. Hij wil gewoon niet zien dat al het geld verdwijnt in de zakken van die gladjakker. Ja, liefde Mark blind. Liefde. liefde? Ja. Hoe bedoel je, liefde? Hoe doe je, dat hij met die Joop... Uh... Ja, dat ik... Niet dat ik daar iets op tegen heb. Ik bedoel dat ik baas ook eigenlijk niks van die zoete zeef. Maar dat hij met die Joop... Ik, ik, ik heb me daar geen voorstelling van maken. Je, je moet ook niet alles zo letterlijk opnemen. Ik bedoel alleen nog maar te zeggen dat die Joop heel erg belangrijk voor hem is. Nou, dat mag ook wel, als je nou ja, even, als je van de datten mist. want nee, niks van dattenpaar. Zijn Ze niet zo door te zagen. Ze hebben zelf gezegd. Nee. je, ze, ze, ze behaamde toch? Ze knikte toch je ja, toen ik er over begon. En dat is zijn zuster, die, die heeft met hem als kind in bed geslapen. Die zal het toch wel weten? Ja, he, op, raad, zo is het wel goed. Zie je wel, ze bekent het hier. Hoeft er niet, eh, maar mij mag die gerust op mijn verjaardag komen maar als maar wat met mij net is handen thuis haalt. Ja, pak eh, pa, kom hè, vooral geen risico nemen, hè. Hoe oud wil je eigenlijk, zeven jaar? Misschien valt hij wel op jong. Ach, Tom. Ben jij er ook al ingestonken? Ik heb je net al ingeschonken. Je bent er ingestonken? Nou, dat vind ik helemaal geen leuke grap. Welke grap? Dat ik hem erin gestonken. Omdat ik je al had ingeschonken. Kom, kom je daar nou weer bij. Dat zei je toch zelf? Maar gaat het hier nou eigenlijk over? Ach, nee, pa. Ik, ik bedoelde alleen maar te zeggen. Toon, luister nou.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 Zijn, ja, en daarbij is de Joop een goede klant. Komt hij hier wel eens? Zeker, morgen, een uurtje of elf. Ach. Dan gooit hij er een flesje whisky in van het beste merk. Hele goede klant. Uh, dan noem maar lagen. Al dat geld, die arme stakkers, gaat hier naartoe. Wat zeg je? Ja, dat natuurlijk. Zeg dus, als ik het goed begrijp, is het hier dus eigenlijk ergens de Jooptempel? zegt, doe maar een lol. Hij brengt het niet alleen hier naartoe. Hebben die slee wel eens gezien waar hij in rijdt? En wonen doet hij, geloof ik, in een hotel. Wat de godsp. Meneer woont in een hotel. Mijn haap zit dan een week op zijn kost in de bak. Dat jij dat geld durft aan te nemen. Oh. Dan moet jij eens goed luisteren. Mijn klanten verteren hier hun centjes, maar hoe ze er aan komen, dat wil ik niet weten. Dat vraag ik jou toch ook niet? Goedemiddag, heren, u allen hier vereens. Hm. Hallo, Joop. <laughs> Broeder Twaan, doet mij een van de bekende recept. Ach, en het tegeltje heeft zijn bestemming gekregen, zie ik. Een goede plek, ik zou geen betere weten. Nou, ik wel onder de tap in de prullenbak. Nee, maar, broeder Peek en zijn goede vader, wat de te hingen. treffen. Dat jullie was ik juist op zoek. Zeg, moet je eens goed luisteren, Jopie. Wij zijn niet thuis voor die tegens, zoals jou. Hè? He? helemaal niet thuis. Tegels genoeg, helemaal kou. vrees, moeten. ik zal je geen tegeltjes verkopen. Nee, dat laat je die arme stakkers doen. Alsjeblieft, Joop. Zeg Peek, is je tijd niet, zo langzamerhand? Hoe bedoel jij dat, om weg te gaan? Wat zeg je, Doof, hij is doof en behoorlijk stom ook. Zeg, als jij op die manier met je klanten omspringt, dan ga ik wel. Als ik weg moet omdat onze lieve Joop hier staat, dan ga ik wel weg. Voor nee, nee, nee, nee. Blijf toch nog even, hè? drink wat. Maar, dank u wel. Nou, ik wel graag, alsjeblieft, meneer. Braaier. Doe maar ook maar een dubbele whisky, Bas. Hey, met erin. dat lijkt het meer. Weet je het zeker, hè? Ik weet het zeker, meneer. Nou, Twaan, zet toch maar een pilsje bij hè? Die komt wel op. Waar ik het over wil hebben, is die prachtige opslagruimte die je hebt. Ik heb een fietsenstalling, meneer. Ja, zonde. Daar staan nu fietsen. Hè? wat brengen die op? Bitter weinig ben ik bang. Stel je voor dat je je hele stalling volgestapeld staat met tegeltjes. Hè? Hm? Voor het joopgenootschap een ideale distributiepunt en voor jou een profijtelijke zaak. Nee, dank u wel, meneer. Wacht nou even. Hè. Wacht nou even wat meneer zegt,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 Waarom doe jij dat zelf niet? Het jooggenildschap is een stichting op niet profijtelijke basis... ...die helaas niet tot handelen gemachtigd is. Vandaar deze iets wat ingewikkelde figuur. Maar geloof me, broer Peek, 10.000 tegels is niks. Weet je wat je doet? Jij zoek maar een ander piepeltje. Die van je eigen. 10.000 tegeltjes. Ben jij sowieso zo, zo dood? Ik ga met deze schuld toch niet in zee? Straks de ik weer na erbij is. Wat is er toch met je? Je doet zo opgewonden. Laat me je handen schoelen. Kom op, hè. alleen je hand. Zeg maar nou. Ja, juist, ja. Ach, wat een onrust. Wat een spanning, een verstoorde hormoonspiegel. Ah, ach. je laat je leven door je omgeving, mijn beste. Ah, ach. je laat je krachten en levenssappen wegzuigen door anderen... Hè, ...zodat je ze niet meer voor jezelf kunt gebruiken. Voel je die energiestroom van me, voel je de krachten, het wordt warm. Laat het dan maar weer los, ik. Je moet jezelf worden. Dat prachtige lichaam is van jou, het behoort niemand anders toe. Nee, nee, nee, nee, ik laat je niks meer. Papa, pa, pa, haal me nou hieruit, word hier uit, ik woon niet goed. Toen heb jij even een vleesmes. Eén vleesmes? Laat maar, broeder, laat maar. Ik dwing je nergens toe. Denk er maar eens rustig over na. Plan? vul de glazen nog eens flink. En denk over mijn voorstel na, broeder. Nou, ik okay. dank je hartelijk, zuster. Ik weet al genoeg. Ik ga naar buiten. een frisse lucht. Maar we krijgen nog een bolletje voor de goede maas. Uh, die hebben er alleen nog op. Blijf gerust. Ja, op één voorwaarde dat je met je jetten van maat blijft. Oh, ik, zit, ik, ik, zit, ik zit er nog voor te trillen, wil je wel geloven? <laughs> zoals maar. jullie daar handje in handje stonden. Oh. <laughs> Net Jut en jullie in de grote stad. Maar, maar, ja, die druif is goed van schenken. Het is een gul wezen. Huh? En hij vond mij ook veel rustiger dan jou, nerveuze natuur. Ja, bedronken jij? Dat heb je van je moeder. Kijk, die was ook zo nerveus. Als er een eitje stond te kloppen, hoefde ze niks te doen. Dat ging helemaal vanzelf. Zo nerveus was dat mee. Jullie hebben natuurlijk een halve liter whisky die binnen zit te werken, hè? Een halve liter komt, een halve liter de man. Dat was toch even meer, heel gul. Gullig. Ik heb hem ook uitgenodigd voor mijn verjaardag. Gaat... Wat ga je gedaan? Ik moest toch wat terug doen voor de man? Maar... Het lijkt mij wel gezellig. Het is, een, het is wel een leuk type. Ik stel me er heel veel van voor, eh, van wat hij voor me meebrengt natuurlijk. Ik heb gezegd dat ik erg veel van whisky hou. Maar dat een we klokje ook wordt gewartigd. Ja, ik ben niet goed bij je hoofd. Ik wil die satan niet over mijn vloer. Het is mijn verjaardag! Het is mijn huis. Eén keer, één keer in de vier jaar ben ik jarig. Ik heb hem nog nooit kunnen uitnodigen. <laughs> Misschien ben ik over vier jaar wel dood. Maar ja, dat kan jou niet schelen. Jij denkt alleen maar lekker rustig. Inderdaad, ja. Ja, en ik heb. Ik heb een nooit een gouden klokje van mijn Nou, je gaat hem heel mooi zeggen dat het niet doorgaat, hoor. Reken erop! Ik zal je één ding zeggen, ouwe. Als hij komt, ga ik weg. Afgesproken. Toch fijn dat wij de dingen gewoon uit kunnen praten. Zeg, heb jij nog wat onder de kurk? Spirites. Nee, dat heb ik. Nou, als er een kolentje maakt. Hey, Wat ben jij mee bezig, Kraklampolie? Hey, fietsen. Fietsen? Hey. Fiet? Ja. Je zit op een apparaat met willem, je, je geen Ga je slag vooruit? Ja, dit is een home trainer, oude man. Wat? Nou, laat me nou. Wat? Wat heb je nou met zo'n fiets? Hey. Heb je dat niks in? Ik vind dat niks, zo'n fiets. Je lijkt wel die goed met je houten en dinges. Je trap je het lendewaard water, ja. je blijft van je bent. Goeiedag. Uh, goeiedag. Tja, moet je nou eens kijken zeg. Ja, dat dacht ik nou ook, nee? ja, ja. Heb jij ooit van dat soort fietsen in de stalling gehad? Nee, pa, ja. is geen fietsen, is een home trainer. Daarmee kun je zogezegd 100 kilometer fietsen zonder dat je er straten voor op hoeft. Homotrainer, dat is toch typisch iets voor die... Moet je eens kijken. Een homotrainer. Nou, ja, zeg, kom. Dat is toch iets voor die kokersnood. Helemaal goed, daar resultaat nul. Het is toch, wat heb je dat nou voor nut? Het is voor de training, om je conditie op peil te Ja, Zeg maar, wat moet dat in mijn kamer? Ja, wacht maar. Nog, nog even. Twee, twee kilometer hm? en dan ben ik er. Maar waarom dan? Waar moet je nu toe? Hé, hey, geschifte knijt! Waarheen gaat u vlug? Dat uh, ja, kan me niet zeggen maar hij heen gaat, maar die halve fiets gaat mijn kamer uit. Uh, Tjonge, jonge, jonge, toch zou ik zo'n dingetje ook voor mijn verjaardag willen hebben zeg. Maar met een hulpbotertje. Uh, zo trap je af. Volgens mij wordt, het dood mo ja, wordt het dood dat ook Dat is de bedoeling van die dingen. Eh. Nou, soms snap ik niks meer van deze wereld. Ach, ach, ach. En voor een jongen van 70 jaar snap je toch behoorlijk veel. Hè? Ja, hij komt. Hij komt Hij komt.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 Dat ze me niet meer kunnen koeieneren. en mijn borstomvang schijnt al toegenomen te zijn. Ja, dat heeft met hormonen te maken, Zulke knollen krijgen die gasten. Ja, heb ik wel eens van gelezen, ja, van hormonen, ja. Eipijk, moeten we niet even dingen controleren op doping? Ik moet weerbaar worden om de boodschap uit te dragen. Ja, ik heb helemaal geen boodschap aan jouw boodschap. Ik wil geen last hebben van jouw gekte. Binnenkort heb jij helemaal geen last meer van mij. Als de Jooptempel er is, dan word ik tempelier, dat is me beloofd.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 Jij hebt een onzuivere levensinstelling. Jij gebruikt je energie niet voor jezelf. Nee, hier, laat met je hand eens... Geen weg, hey, ik kijk wel uit. Of nee, wacht eens een beetje? Ik zal eens je allebei te voelen. Als jij niet zorgt dat het ding uit mijn huis kan, maar verdwijnt. Ah, ik verdwijn al, ik verdwijn al. Het is trouwens tijd voor mijn gewichtentraining. Ik zal sterk zijn, fors. Nou, over drie weken spreek ik hier wel, Het ding is, kom je wel op een verjaardag? Ik word vrijdag 17. Wat zal ik voor u meenemen? Een fopspeen? Nou ja, als je, als je hem kan missen. Eens zal ik lachen om luiden als jullie. Nou, dat, dat wordt altijd. Wij worden doodmoei van het lachen om jou. Nou, je kent Trace, pa. Dus je weet dat ik van mijn leven heel wat ballen gehakt heb gezien. Maar deze bal gehakt... <middels> Lang zal die leven, lang zal die leven. Nou, lang... nou, je moet het niet overdrijven, Peek! Maar even je klebbel houden, laat die jongen even zingen! Ja, hippie Ja, feliciteerd, ja. man! Ja. Met je acht, met je zeven, ja, ja, ja, ja, met je verjaardag. Alsjeblieft, je cadeau. Dankje, jongen, dankje, dankje Dank je voor dit present. Ziet er niet uit een kleurentelevisie? Ja. Ja. La la la, ja la, kijk, je vader is. Uh... Vooral ook omdat het misschien de laatste keer is. Nou, toch? nou, nou, nou kom op, nou vader. Geen valse hoop kweken. Maak dan nou gewoon open het pakje? Oh, wat, wat mooi, wat fijn. dat ben ik hier blij mee? Oh. oh, dat zet je vader om te springen. De, wat is het? Een balkman. Een watte? Een balkman. Kijk, dan doe je een zetten in het apparaat. Dan steek je het apparaat in je zak. En je zet de kop ervan op je kop. En je kan overal naar muziek luisteren. Ja, en zonder dat wij last van je hebben. Overal? Overal, op de trammalte, in de kroeg, waar je maar wil. Ja, dat is natuurlijk, als je van muziek houdt. Ja, je houdt toch wel van muziek. Ik zal het gaan proberen, jongen, om daarvan te houden. Daar zal ik echt mijn best om doen, doen. Nou, ik mag het wel lopen, dus rip het mijn lijf. Ja. ja, ik ben er heel, uh, ja hoor, ja, blij mee, ja. Ja, als ik het zo mag samenvatten. En waar is onze jarige broeder? Ha, ha, ha, broeder Harry. Lekpeek, uh, uh, uh. hij kent zijn naam. Ja, mag maar tot na het cadeau.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 Zeg, dingen, uh, wat heeft dat te betekenen? Heb ik je gezegd, Therese? Eens ja. zal het tot uw mottige hersenen doordringen. Wat ah. kost u die ding ook weer, pijk? Is het niet een piek? Ja, het gaat om het gebaar, pa. Ta -ta. Nou, even, even zo goed bedankt, Zeg maar zeggen. Heb een stuk taart. Nee, nee, nee. Voor mij geen zoetigheden. Ik leef op krachtvoer en ik voel het sterk ben ik. Gezond ook, van lichaam en de geest. Overdrijf het niet, Therese. Goeie. De deur stond open, dus ik ben maar doorgelopen. Oh, een toon. Oh, een toon, Toon, Toon, een verrassing. Ja, ik hoorde dat er iemand jarig was, dus ik dacht, kom op, ik wip even langs. <laughs> hartstikke gezellig. Ja. Je, je hebt toch geen cadeau bijgenomen? Wat zeg ie? Z'n oor, de helgte, eh, uh, ja, eh, uh, uh, oor en een cadeau. Op welk heb je geslapen vannacht? Dover. Rechts. Rechts was vandaag wat afwezig. Laat ik dan in het linker sketteren. Nee, schijf maar uit. Ik heb het wel gehoord. Hier, Fokke. Nog vele jaren, jongen. Oh, mij. Schiet even vol. Ach, nee. Schiet even. Hartelijk dank uit het diepe mijn hart. De... Krijg het is eindig. Weer zo'n tegel. Ah, blijde geschenken zijn overal. Joop doet leven. Nou, je wordt bedankt, Oud. Wat zeg je? Als je valt, dan leg je. Nou, nou, nou, nou. Ben je eens in de vier jaar, ja, dan krijg je dit. Ga maar weg aan de man, doen als je leuk bent. Ik ben geen ik meer. Kom op, fok. Het was toch maar een geintje. Hier, kijk.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 Oh, nee, nee, als je mijn vader dat dacht ik het niet. Een tegel. Ik ben onderhand, ik heb, ik heb genoeg tegels op de hele boerbatenpervaard hier. Lees, broeder, wat staat erop?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 Wat het... Oh, kijk nou toch. Oh, optie, optie, opties. Sorry, ik zag die stoel even niet wat erg. Maar nou ja, scherven brengen geluk. Opgrijp staat. netjes, zeggen ze ook wel. Toos ik de kaart aan punten, hè? Hij schekt de koffie uit. Ja. Het zou wel voor mij wijzen, maar ik hou er niet van telefonisch gefeliciteerd te worden. Er zitten weinig aan vast. Met de breker, Wat? Hè? Huh? Ja, met Peek. Ah! Hoi, Haap, ja, ja, inderdaad, Nee, nou joh, die is hier, ja, oh, ja, goed, ja, doei. Wie was dat? Hup! Vanuit de gevangenis om mij te feliciteren. Ook in een boef, een hart. Nou, nee, maar hij komt wel lang straks. Oh. Gezellig, wat meent hij mee? Een paar van zijn vrienden. wat een kraken, wat een succes. Heb jij nou een kartonnen doos misschien voor mijn toost voor al die cadeaus binnenkomen? Ik he? He? He? He? <laughs> ben bang dat er iets heel anders gaat rollen straks. Hij komt namelijk ook eigenlijk ergens wel een beetje voor onze Joop. Oh, voor mij? Zeker. Ja. En hij neemt niet alleen zijn vriendjes mee. Ik heb het idee dat de hele Marij ons met een bezoek zal gaan vereren. De, de, de, de prinsessen maar hè? Ja, beste Joop. Ja hoor, ze willen je wat vragen stellen van de politie uit.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 Voor de politie? Nou, heb hem nog een flink appeltje met de schillen. Maar u bent toch niet bang? Uh, bang is niet het woord, maar ik zal niet begrepen worden. Het is beter maar dat ik weer een tijdje verdwijn. Uh, waar, waar naartoe? Uh, waarheen het lot mij stuurt. Uh, wat maakt het uit? Ik kom eens weer om. Maar, maar de, de, de tegels en de jooptempel? Later, later. Ik moet nu echt heen. Ja, nee, nee. Wacht eens even, broer. Hoe zit het dan met dat geld dat ik in die tegels heb gestoken? Het He? komt allemaal terug, broeders. Eens ah. komt alles terug. En nu moet ik gaan. Ja, van mijn centen? Het kan jou niet schelen waar jij gaat. Bij mij wel. De, de blijf de, de, de, met je de, de, de handen van me af. Broeder. Niks handen. Jij mag, wat mij betreft, vertrekken. Maar ik wil mijn geld terug. Je ja, hebt de tegels, toch? Ja, nee, die heb ik. Die ...naar de straatstenen niet kwijt te raken. Nee, het is dat ik vandaag jarig was. Blijf van me af, ik zoek het nee. zelf mee uit, he. Iedereen nee. moet zichzelf weer redden. Ik ga weg, aan u. Nee, nee, ja, maar dat gaat zomaar niet. Hé, hey, hier, kom terug, ik vermassel je, ik doe je wat, onhaars wat oh, nou? Wat is hier eigenlijk gaande? Nou, ik denk dat er iemand bij zijn positief is gekomen. Arme, arme Harry. Ben je gek? Laat die blij zijn. Die ook, dat was toch niks, Toos?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 Trees zijn vrouw Tony Huurdeman, Harry Sakko van der Made, Joop Huibrooijmans, Toon Ab Abspoel en Fokke Johnny Kraakamp senior. Technische realisatie Henk van der Steeg en Teun Lammers. De regie had Hiro Muller.